Dit is Jeroen Tjepke gemaakt met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Los Angeles is een automobilist ingereden op een groep mensen... die stond te wachten bij de ingang van een nachtclub. Er zijn zeker 30 gewonden, zeven van hen verkeren in kritieke toestand. Het gebeurde midden in de nacht op de drukke Santa Monica Boulevard in de wijk East Hollywood. Of de automobilist bewust op de mensen inreed en wat er met de chauffeur is gebeurd is onbekend. Bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen is de chauffeur van een lijnbus betrapt op het rijden onder invloed. De man moest rond half één vannacht blazen bij een grote alcohol- en drugscontrole op de Industrieweg in Nijmegen. De buschauffeur blies bijna 2,5 keer meer dan is toegestaan voor een ervaren bestuurder. Hij kreeg een rijverbod van vijf uur. Een andere chauffeur moest de bus komen ophalen. De busmaatschappij waar de chauffeur voor werkt neemt de zaak hoog op. Hij mag volgens nog niet aan het werk. In Gaza zijn bij een uitdeelpunt van de omstreden hulporganisatie GHF opnieuw mensen gedood. Volgens persbureau EP openden Israëlische troepen het vuur op een mensenmassa... die onderweg was naar een hulppunt in het zuiden van Gaza. Daarbij zouden zeker 32 doden zijn gevallen. Bij de hulppunten van de GHF zijn de afgelopen maand honderden mensen gedood. Remco Evenepoel is afgestapt in de Tour de France. In de veertiende etappe, een zware bergrit door de Pyreneeën, kwam de Belg al vroeg in de problemen. De Olympisch kampioen eindigde vorig jaar als derde en stond nu ook derde in het algemeen klassement achter Charge en Vingegaard. Ook de deen Matthias Kjelmozen is afgestapt. De winnaar van de Amsterdam Gold Race was al vroeg in de etappe gevallen over een verkeerseiland. Gewond probeerde hij nog verder te rijden, maar hij kwam niet meer bij het peloton en besloot te stoppen. Het weer op sommige plekken is het tropisch warm. Hier en daar wordt de 30 graden bereikt. Aan de kust is het wat koeler met 26 graden. Later vanmiddag en vanavond vooral in het zuiden onweer. Dat later in de avond ook naar het midden- en oosten verschuift. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Naar kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op mijn lijken Mijn broeder vergeet het ding Stap opzij, ze wil een handtekening go pieze oog. Ik kijk omhoog, wat pupillen voor de groot De wereld is mijn ja. Op je na, Golf neemt de afstand Van je hemel lichaam Ze is van spreken alle Hoe oh, ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijk. Ja, ze is en Eentje nogal actisch. Sorry als ik overdrijf. Als ik nou vroeger kijk, zelfs als ik voor het derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik op vlog, in de lucht als sterren stop. Dan ben ik loser in de sky met duimens om mijn nek. Pitch, duimens om mijn nek. Loser in de sky met duimens om mijn nek. Pitch,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 Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijk, Ja, ze is praktisch, en te maar galactisch Sorry als ik overdrijf, stel als ik naar boven kijk Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik al. Nog, in de lucht van stelden Even na drie uur, welkom terug uh, Zandvoort. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Met, hey, wat denk je nou, wat draait erop nou voor een uh, plaat? Nou, de jeugd van tegenwoordig hoorde je met uh, sterrenstof. En waarom draaide ik die plaat, Dolly? Nou, ik zat uh, gisteren eventjes uh, bij de buren van uh, Radio 1 uh, te luisteren. Meestal heb ik hem op ZFM, uiteraard, hè, dus uh, voor de lekkere muziek. Maar uh, ja, Radio Tour de France is toch altijd wel, uh, dat heeft wel wat uh, aparts. En uh, toen draaide ze deze plaat. Ik denk, nou, die kunnen wij morgen ook wel gaan draaien. Dus dit is Sterrenstof. Dit is Sterrenstof. Daar heb ik zoveel over gehoord. En nou is het de eerste keer... Dat je hem hoort. Dat ik hem ook echt hoor. Ja, en dat ik hem ja. durf te draaien. Nee, maar ik heb vaak mensen erover horen praten over Sterrenstof. Oh. Het schijnt dat mijn schoonzoon het hele liedje helemaal uit zijn hoofd kan. Ja, het schijnt enorm populair te zijn. En, uh, ja. Goed. Ja. Nou ja. Nou ja, daar, zo hebben we weer wat geleerd, <laughs> he, toch? Ik ah, had het hele nummer nog nee, ja, altijd goed. Ja. ja, de Tour de France drukken aan de gang. Nog 67 kilometer te gaan voor de finish. En uh, ja, de Zou beelden kan je niet. uiteraard gewoon op uh, NPO1 uh, volgen. Ja ja, ja, ja, ja. En wat gaan wij uh, in dit uur allemaal doen? Nou, geen uh, Tour de France. Ik nee. fietsen. Nee. We gaan niet fietsen. Nee, hè? Nee, we gaan uh, Als je die wattages even... hoort die, die gasten oh. trappen, dat is echt ongekend. Oh man, ik zou er niet aan moeten On denken. Ongekend. Ik vind het al erg, als ik naar het dorp heen en weer moet, dan ben ik al kapot. <laughs> Laat staan er... Oh, nee, oh, verschrikkelijk. ja. ja, ja, ja. Ik, ik respect voor die gasten, hoor. Zeker weten. Ja. Dus. Nee, we gaan natuurlijk straks weer eventjes uh, kijken of er nog een nieuwsberichtje is uh, vanuit het Zandvoortse. En dan zo rond de klok van half vier... Dan gaan we alle evenementen even schouw nemen. En uh, dan uh, zijn we eigenlijk alweer zowat, uh, een uur verder. Oké, okay, nou ja, ja, dat gaan we dit uur uh, doen. Met, met alle muziekliedjes die jij dan uh, gaat draaien. Uh, ja, ja, we ja. hebben ook een danceclassic die we lekker gaan draaien. Hey. En dat is plaat nummer twee in het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Lips Ink, ja, die uh, mag zeker niet ontbreken. Hier uh, zijn ze nog een keer met The Funky Town. Lipsing Cordio op de zaterdagmiddag bij ZFM. Dat was eh uh, Town. Nou, we gaan lekker een zonneglank voor je draaien. Wat is? Bijna 27 graden hier. Hier is baila baila. La traicion no el amor tiene para la mitad pero no quiere relación. Donde va sobresale en sus ojos se ve la ilusión. Lucero y su amiga que se olvide que te su canción. Baila baila baila. Bijna bijna bijna. Bijna baila bijna. Baila, bijna baila. Bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna. baila Baila, baila, Bijna bijna bijna. Tengo que que se acabe. Pah alai, de bote llamo eh grábate un video y quéllo vía tu ex y qué sube tu piquete me gusta le da como es con la chipa laic de debote, llamo eh grábate un video y quéllo tu ex y qué porque quiero olvidar ponle reggaetón pa que la vea sudar sexy sube sube dateito allí entra el al choto no le hace falta el aire ya no deja que la hieran se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera pa bailar usa ropa ligera la atención llama y eso que ni se esmera su flow es natural le gusta inventar más conmigo que soy su preferido y ella la mía no la voy a cambiar su flow Le gusta inventar más conmigo que soy su preferido y ella la mía no la voy a cambiar. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila. Su canción se grabó pa insta bailando y cantando sol en la pista y anda sola, suelta y soltera. a sus amigas para romper la carretera. Estamos ni bien de fecha. Y dice yo y se va a emborrachar. Y desde que se dejó la tipa no parejan guiar. Ya no quiere nada serio, lo que quiere es el día y bachata. Como Sin censura, tu cuerpo una Je kan natuurlijk uh, lekker naar het Stamfordse strand gaan uh, vandaag met dat uh, prachtige weer, Dolly. Absolutely. En dan uh, lekker genieten van de zomer met uh, dit soort muziek uit de speakers. Ja. Maar ik heb meer bij dit soort platen zo'n uh, Spanje of uh, Turkije gevoel. Of zo. Uh. Oh, In ieder geval ja. naar uh, ver weg gestaan. Ja, nou, dit... ja, goed. Je kan natuurlijk ook lekker een end doorlopen naar de Zuid. Daar zijn vanavond ook allemaal feesten aan de gang. Dan heb je ook het idee dat je er helemaal uit bent. Zeker. Ja, er dan wordt danf, ook en, allemaal van uh, dit soort muziek gedraaid. Lekkere zonnige muziek. Bij South Beach. Bij South Beach uh, bijvoorbeeld. Ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, uh, ja, het is uh, kwart over drie geweest. Dan hebben we ja. nog wat uh, nieuws te melden? Jazeker, want Zandvoort uh, wil uh, een belangrijke stap gaan zetten... richting een schoner en gezonder strand. Vooral gezonder. Want met ingang van het komende zomerseizoen... start de gemeente een proef met een rookvrije zone op het strand. En dat initiatief dat komt, uh, van, kan ook haast niet anders, van GroenLinks... en werd met een brede steun in de gemeenteraad aangenomen. De exacte locatie van de zone wordt nog in overleg met de strandondernemers bepaald... en de proef wordt niet gehandhaafd met boetes... maar richt zich vooral op bewustwording en gedragsverandering. En als de proef succesvol blijkt... Uh, bijvoorbeeld door een zichtbare afname van peuken op het strand... dan wordt gekeken naar uitbreiding naar andere delen van de kust. Oké, okay, nou ja, het is wel een mooi uh, initiatief. Want uh, ja, die, die filters, hè, die achterblijven uh, zeg maar, uh, van die uh, sigaretten. Dat is verschrikkelijk, ook voor, uh, voor de, uh, uh, de ja. meel en andere uh, dat, vogels. Uh, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, wij hadden een keer, uh, toen we Zandvoort in nog, uh, dat ik daar actief bij was hadden we een keer het bedacht om van die... Je hebt van die halve asbakjes, van die, dat je zo... Als je erop drukt dat het dan rolt, brrr, gaat het in de rondte... en dan, dan valt zo'n peukie in dat asbakje. Ja. Om reclame-asbakjes uit te delen bij de, bij de treinen van de mensen die komen... dat ze zo'n zo asbakje bij zich hebben om een peukie in te laten. Ja, van is en... geluk hebben ze een paar keer uh, zijn actie gehad... hè? met die oh, hele ja? kleine asbakjes. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, mensen zijn onverbeterlijk. Hè? Dan uh, vergeten ze zelfs hun asbakje mee te nemen of iets. En Ik snap het überhaupt niet. Ik, ik, ik ben nooit anders gewend geweest dan, dan vroeger bijvoorbeeld altijd een, een tasje mee voor het afval. Of een, of een vuilniszakje, weet je wel. Zo'n pedaal emmerzakje. Dat alles wat je, wat je niet nodig had, dat deed je in dat zakje. En dat gooide je dan aan het eind van de dag in de vuilnisbak. Ja, de bewustwording was uh, vroeger uh, ook heel anders, ja. denk ik. Maar, we, maar ja, even zo goed. Kijk, wij hebben natuurlijk ook een strandtunt gehad in de jaren zeventig. En even goed liep je met z'n allen nog het hele strand af. Maar je haalde je nog vuilde zakken met, met, met vuil. Haalde je nog ervan af. Dus het is nooit anders geweest. Ja. Nee, zeker niet. En nee, nee, als je dan, uh, niet op. ergens even een visje haalt of zo uh, bijvoorbeeld. Ja, dan ja. heb je dat ook allemaal. En, uh, ja. maar, dat stop je even <laughs> een beetje onder het zand. Ja, zo, ja, zo gebeurt ja. dat eigenlijk. Ja, zo, zo doen mensen dan, dat dan wel. En dan gooi ik ja. het straks uh, wel weg. Ja, en dan dat denk ik: zei het ja. eigenlijk van oh, pff, ja, Ik of, heb of, het wel weer gehad nooit meer aan gedacht. En nooit meer aan wat gedacht. Wat er onder dat zand ligt. En dan wordt ja. het uh, niets weggegooid. Zijn ze moe? Nou ja, en uh, geval, uh, Je wordt uh, natuurlijk hartstikke roze. Heb zo'n dagje Zeker. Spank. Dat is ja. het ook. Ja. En uh, je ja, houdt uh, wel uh, de prullenbak ook in de gaten. En ik hoop ook dat we voldoende geplaatst zijn op het strand. Dat, ja, dat ontbreekt dat, er ook nog wel eens aan. Ja, het is wel zo dat, uh, dat er... Uh, nou ja, dat hebben we net omgeroepen. Hè, dat er grote containers uh, bovenaan de strandtenten worden geplaatst. Dus... Maar dan moet je het weer mee naar boven nemen. Nou, in. Nou, in. Je ja, jee, ja, gaat met een volle tas naar beneden en een lege tas naar boven. Dan kun je toch ook wel zo'n uh, tasje afval meenemen. Ja, Ja, Ja. ja Oké, okay, ja. nou was dat hoor. over. Uh, Anders zal ik jezelf bij die uh, afgangen gaan staan. Smoken op het strand, nou dat pracht me eigenlijk bij uh, Smokey Robinson. Smokey hierop is Ja, die heeft de plaats gemaakt. Oké, oh. wel natuurlijk. Hè? Ach, natuurlijk, ja. ja ik ja. moet even die Robinson. draai niet bijhouden met die eerste. op een clown. Ja. ja. Uh, Lekker gauw houden. Oh, yeah, yeah. Was nou Smoky Robinson uh, Dolly. Ah, ja, en je En de hier clown, lekker. Hè? Ja, tuurlijk. Iedereen, iedereen kent ze, toch? Ik ja. Denk, je moet mij met deze temperaturen maar niet meer vragen, Nee. Toch? Maar alleen het was nog geen vraag, hoor. Dus met uh, regen en onweer en dan... Uh... Ja. Ik ben al lang blij dat je er bent. Oh, gelukkig. Zodra meteen om half vier heb je de evenementenagenda ja? uitgezocht. Ja. En anders had ik dat helemaal, uh, helemaal en alleen in mijn uppie moeten doen. doen. Oh, dan heb en, ik heb helemaal geen zin in. Is werk geweest? Ja, dat oh, zie ik ook. Dus, uh, oh. Hartstikke blij dat je erbij bent. Oh, Nog twee platen en dan gaan we de evenementenagenda met je doornemen. Ja. Maar eerst gaan we een lekkere ja. oude disco klassieken draaien. Oep, oep. Ik had het met Rijn van Lunteren, had ik het over Janet Jackson en uh, haar album. Die heet Control en daar stonden een aantal goede platen op. Een van die goede platen is deze, When I Think of You. I De mag zeker niet ontbreken uh, op, op uh, Zomerradio 2025. De single van uh, Ryan Pearce, En de Doce Vita, allemaal bij ZFM Dolly. Het is niet te geloven, Het is jongen. ongeloofloos, ja, hè? Ja, je gelooft ja. te horen niet. Nee, ik zat uh, te denken. Hè. Vroeger, uh, toen ja. ik uh, met mijn ouders uh, op vakantie ging naar uh, Zuid-Frankrijk... Ja. Dan had je altijd plekken, de markten en dergelijke. En dan kon je altijd van die gesneden, gesneden olifanten kopen en zo. Ja, weet gesneden je. Hand Handgesneden. Uit de hout. Oh, dat bedoel ja. je. Oh, ja, ja, ja, als kunst. Niet ja. besneden, maar gesneden Ja, ik, dat, ik zie al plakken olifanten. Ik denk, waar heb jij echt Nee, eh, die kon je dan kopen. Maar er stond er op die, uh, die uh, markt er stond ook altijd iemand die uh, deed balletje balletje. Ja, ja, ja, en ja dat, dat was toen voor hele... Voor, uh, voor een paar uh, franken kon je dan uh, meedoen aan uh, balletje balletje. Ja. Nou, daar moest ik net even aan denken bij jou uh, met je balletje. Oh, oh, ja, ik was het balletje van de hond aan het zoeken. Dat is al weken weg, maar ik heb hem gevonden. Ja, hè? ja dan rust ik niet, hè? En vindt hij er nog wat aan of zegt hij er is geen bal meer aan? Nee, dat, uh, ballet, dat is groene balletje, dat is hem alles. Ah, okay, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Ik heb thuis ook nog een rood-geel balletje, maar dat is hij niet echt helemaal van gecharmeerd. Nou ja, neem het snel ja. mee dan, hè, Ja, ja, je ja, moet ik hem niet weer kwijtraken. Nee, voorzichtig, voorzichtig. Dolly, heel veel evenementen ja. weer. En uh, ja, we gaan van circuit tot strand, tot dorp, ja, overal. Ja, overal. alle kanten, Er is zoveel te doen, jongens. Ik, ik ga ook niet echt alles opnoemen, hoor, want het is niet te doen. Gaan de gaande dingen die al maanden doorgaan, die, die, dat weet iedereen vast wel. Uh, er is donderdag de 24ste, weer braderie op het Badhuisplein, de vakantiemarkt. Uh, Boulevard en, en Badhuisplein dus, uh, van 10 tot 6 uur. Bij Theatro Paradijsvogels in het Oude Raadhuis, daar is uh, op 20 juli uh, weer een voorstelling van de Toverschool. Maar daar moet je heel snel bij zijn, want dat zit bijna vol, als het niet al vol zit. En We kunnen nog misschien wel een paar kinderen bij. Want dat is dus de middageditie waarbij kinderen ook een paar trucjes leren. En dan 25 juli, dat is vrijdagavond, dan komt Hakim, bekend van Sesamstraat, de meme-speler van destijds. En die komt dan naar het theater en die komt verhalen vertellen. En 27 juli, dan is weer de toverschool Magic for Children. Dat is weer smiddags om twee uur allemaal in dat oude raadhuis. En dan 1 augustus is het weer de beurt aan uh, de magier Celsius... die een Magic Comedy-avond geeft. En moeten zij en, daar nou uit, uit het uh, oude raadhuis, vanwege de nieuwe plannen? Dat, dat uh, vermoed ik van wel. Ja, ja, want ik kan me niet voorstellen dat de burgemeester in het uh, theatertje zijn werk gaat zitten doen. De, ja, de bu burgemeester gaat er terug omheen. Al. Ja, nou, het zal wel heel apart zijn natuurlijk. <laughs> maar uh, <laughs> ja, je krijgt wel een soort verbroedering, uh, zeg maar dan op het Raadhuis. Hè? Ja, het is, uh, het, het, ik moet wel zeggen, dat theatertje is inderdaad heel magisch geworden. Ook door, doordat het gedateerd is. En, en uh, ja, je moet daar ook niet zo'n heel nieuw pandje voor hebben natuurlijk. Maar ja, goed. Alles gaat voorbij in het leven, joh. Ja, um, dan gaan we naar 22 juli uh, tussen 7 en 10 uur. Dan is een volledig verzorgd, avondvullend cultuurprogramma... met gesprek, muziek en toneel. De Pride at the Beach, de Culture Night... wordt dan georganiseerd in samenwerking met cultuurmakers uit de regio. En voor slechts 10 uur, euro... Krijg je dan een volledig verzorgde avond? De inloop is om 7 uur des avonds. Het programma start om half 8. Het eind is om 10 uur. En er is een pauze. Het is aan de dorpskerk, in de dorpskerk in Zandvoort aan de Poststraat nummer 1. En eerst gaat Arnold Koek vanuit uh, uh, Heemsteden, van, van de Boekenwinkel daar, Boekenwinkel Blokker. In gesprek met sociale ondernemer Raisa Sambo... en hij is moderator, trainer en podcastmaker... met een scherpe blik op diversiteit, inclusie en sociale veiligheid. En uh, tot, voor kort, uh, tot voor kort was ze bestuurslid bij het landelijke COC... en maakt momenteel deel uit van het bestuur van Omroep Zwart. Daarna een optreden van Zandvoortse Ruud -Houweling met violist Ro Kraus. De Culture Night wordt afgesloten met het indrukwekkende toneelstuk De Biecht. De Biecht is geschreven door de heilloze Martine Faber... en zal worden gespeeld door Fred Rosenhart, die is tevens ook de regisseur... Arma Klaassen en Jan Hilco Dietz. En zij zullen op aangrijpende wijze het dilemma blootleggen... over homoseksualiteit en de kerk. Uh, dus de tickets, het al, a 10 euro, zijn verkrijgbaar via de website Pride at the Beach... maar vast en zeker ook nog wel aan de deur. Uh, dan een uh, sportieve traditie met feestelijke vibes. Uh, Rondje Rem keert terug op zaterdag 19 juli en het is toch al snel vandaag. Dus uh, ja, die lange afstandswedstrijd op zee die is uh, nu aan de gang wordt georganiseerd door watersportvereniging Zandvoort... en daagt zeilers uit richting het iconische rem-eiland. Voor de kite- en wingfoilers, wing als de winter toelaat... ligt de finishlijn bij Ermuiden. Dit jaar geen F-18-klassen en geen races op zondag... maar wel een groot feest op en rond het strand. Denk aan een minifestival met DJ Foodtrucks en Epsi... Eh, zeg ik dat goed? Epsi. Gezellige stands en een relaxte sfeer. Door de combinatie met het WK Dart 18... krijgt rondje rem 2025 bovendien een extra internationaal karakter. Aha. Ja, en of je nu het water opgaat of vanaf de kant komt aanmoedigen... deze dag draait om sport, sfeer en samen genieten aan zee. Activiteiten starten vanaf de ochtend... Het, maar het feest gaat door tot in de avond. Altijd gezellig daar, hoor. Ja? Nou ja, wil je meegenieten? Kom dan langs, eet mee en beleef het vanaf het strand. Zeker weten. Nou, altijd gezellig bij de watersportvereniging. Dat is de place to be daar. Oh, echt? Ja, echt. Ja, ja. Nee, helemaal met het okay. rondje rem, joh. Dat is al zo lang. En uh, ja, ja. toen het echt nog uh, dat uh, rem-eiland uh, was... Uh, ja. Ja, en, uh, ja, dat hebben ze er toch gewoon ingehouden. En dat uh, blijft heel erg leuk. Mm -hmm. De KNRM en uh, de, de die zijn er uiteraard ook de hele dag bij betrokken. Ja, dat Zij zorgen voor de veiligheid van de deelnemers. Hartstikke goed. Ja, dan gaan we vanaf, uh, vanaf het water gaan we naar het circuit... Want uh, dat vormt het decor voor de DNRT, Endurance Races. Een unieke ervaring voor liefhebbers van autosport, snelheid en techniek. De DNRT, Dutch National Raceteam, daar staat het voor. Dat begon ooit als een enthousiast raceteam... maar is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie binnen de amateur raceport. Met een brede kalender aan evenementen biedt de DNRT een laagdrempelige en toegankelijke manier om de autosport van dichtbij te beleven voor zowel deelnemers als bezoekers. En wat deze races extra bijzonder maakt is dat ze gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Bezoekers kunnen gewoon dus plaatsnemen op de hoofdtribune... en genieten van het geluid, de snelheid en de sfeer van het circuit. En dat gaat allemaal morgen gebeuren op zondag van half negen ochtends... Tot maar liefst half tien, s'avonds. avonds. Dus echt een uh, dagvullend programma. Het is een race van acht uur, dus uh, ja, daar ben je ja. wel even bezig. Ja, zeker. En dan nog de prijsuitreiking en het feest na afloop. Ja, steeds, uh, ja alles dus, wat uh, er omheen uh, komt kijken. Zeker weten. Nou, morgen ja. dus uh, de DNRT op circuit, Zandvoorts. Zeker. Mooi evenementen. En ik denk, ja. want ze zijn al begonnen met uh, opbouwen voor uh, de Formule 1... Is de eerste podia die uh, staan al uh, zo wat, uh, Dolly. Dat gaat enorm snel daar. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het circuit uh, na deze... Uh, uh, hoe heet dat? DNT-race uh, gewoon dicht gaat. En dat je Zo, het dan zou niet meer kunnen, opgaan, want dan uh, is het... Uh, er moet ja, heel veel gebeuren, hè? Voor de opbouw en dergelijke, dus... Uh. Ja, ik, ik, ik reed laatst in, uh, in Bloemendaal... en toen zag ik allemaal alweer die, uh, die gele borden staan van het VOM... van, uh, ja, voor de leveranciers, hè? Ja, zeker. En jeetjes, het gaat alweer beginnen, jongens... En uh, ja. de, de eerste gehuurde vrachtwagentjes en dingetjes zag ja, je weer langsrijden. Ja, ja, klopt. En van Buko de, de borden natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, hartstikke mooi. Nou ja, hoor. Mooi, ja. Uh, mooi, de Formule 1. Ja. Ik heb uh, de mossel dat ik er op vrijdag mag zijn. Uh, dus uh, dat wordt wel leuk. Vrijdag bij de Formule 1. Oh, echt? Ja, ja, echt. Wel. ja, echt. Ja, echt. Oh, wat geweldig. Ja, dat wil je toch ook een keer uh, meemaken. Ja, je kan ja. ook het kijken. Dat is ook mooi hoor, trouwens. Ja, maar als het dan toch bij je om de hoek uh, is... en als je weet dat het nog maar twee keer uh, zal gebeuren voorlopig... Dan, dan moet je inderdaad daar een keer binnen zijn geweest. Zeker. Ja, dus, toch? Uh, nou ja, ik ben wel met de... de... De, hoe heet dat? Zandvoortdag ben ik natuurlijk een aantal keren op circuit geweest. Ja. Die uh, donderdag daarvoor, uh, weet je wel, dat wij Zandvoort ja. dus, uh, ja. daar al uh, konden genieten. Het was ook geweldig om daarbij te zijn, hoor, ja. trouwens. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, alle, alle coureurs ook nog gezien toen. Dus uh, ja, best wel grappig. Ja, ja, ja. Mooi. Mooi. Nou ja, tot zover even de evenementen. Nou, Agenda. ik heb er nog oh, eentje voor oh, vanavond. Oh, ja. ja, zouden we ja, want... bijna vergeten. Vier podia. Ja, we hebben alweer het tweede festival van dit jaar in het Centrum van Zand. Voor Dancing in the Street. En een groots muziekfestival met vier verschillende podia in de Haltestraten. En op het Gasthuisplein met live muziek en DJ's. Waarbij de muziek gezellig door het centrum klinkt. Ja, je gaat natuurlijk ook mee dansen. Hè? Want al die festivals zijn ook nog eens een keer gratis toegankelijk. Dus trap er niet in. Er worden op de socials uh, worden kaartjes aangeboden ter overname voor dit feest. Echt waar? Maar het is gewoon gratis. Gratis en voor niets. Dus koop niks aan entreekaartjes. En Laat je niet gek maken. Het is mooi, de organisatie, dat ging eerst de, de verkeerde kant op. Maar toch, toch hebben we weer een aantal ondernemers... in de en uh, Gasthuisplein... hebben de handen bij één uh, gedaan. En uh, ja, die zijn we tot uh, festivals gekomen. Leuk. Leuk. Ja, ja, zeker. zeker weten. Nou. En we hebben er nog heel veel hoor. Tropicana komt ook nog langs. En, uh, ja, dat is volgens mij half augustus, even uit mijn hoofd. En uh, ja, Dancing in the Streets. Dus vanavond in het centrum van Zandvoort. Start aanvang 8 uur. En kom even lekker een biertje halen. En dansen op de muziek op Going Dancing Down the Streets. Vanavond in het centrum van Zandvoort. Want we hebben vier podia, Dolly. En uh, ja, met uh, allerlei DJ's en uh, lekkere dansbare muziek, lekkere zonnige hits en dergelijke. En andere podia hoor je weer, uh, de classics zoals uh, deze van uh, Peter Schak Band en Going Dancing Down the Streets. Vanavond dus uh, vanaf uh, 8 uur. Iedereen van harte welkom. Toegang geheel gratis. Yep. Halterstraat en Gasthuisplein in totaal uh, vier podia. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Ja, uh, er is uh, vorige week ook nog wat gebeurd. Want tijdens een avonddienst viel de politiebasisteam Kennemer Kust. Een auto in Zandvoort op door flinke schade aan de motorkap en de koplampen. En ook technisch leek het allemaal niet helemaal in orde. Dus reden genoeg om hem aan de kant te zetten voor een controle. Al snel zagen de agenten dat de bekleding rond de versnellingspook los zat. En wat daar nou uitstak, een witte sok. Een witte sok. Met daarin... daarin hou je vast... 36 XTC-pillen... en 22 gram... crystal meth. Nou, de bestuurder is uiteraard... direct aangehouden en bij het fouilleren... trof de politie ook nog een mes aan. De auto is in beslag genomen... voor verder onderzoek en op het bureau... bleken nog meer verstopt te zitten... 30 gram wiet... En 49 gram hash in het ventilatierooster. Ja, en gisteren was er ook al een actie van uh, de landelijke politie. Ook oh. een auto die veel, veel te snel reed. Oh. daardoor viel die eigenlijk op. En op, die bleek ja? ook uh, van alles, stroomstootwapens en weet ik veel wat Niet. allemaal... In de oh, auto te hebben liggen. Erg, ja. Wat erg, wat erg. Dus uh, ja, dan loop je mooi uh, tegen de lamp, hè? Als, ja. je, uh, als je lamp kapot is. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. ja. ja, dus, ja. Uh, nou, erg hoor. Wat voor land worden we, jongens? Ja, nou, oh, niet normaal, hè? Nee, niet leuk. Dus, uh, nou ja, in ieder geval uh, goede actie dus van de, van de politie, politie. Dat hij yeah. deze weer uh, van de weg is. En dat uh, inderdaad... Uh, die excerciepillen niet bij de mensen terechtkomen en dan uh, daar uh, problemen mee kunnen ontstaan. Nou. Een feestje is wel leuk hè, bijvoorbeeld als uh, Tomorrowland. Heel knap trouwens dat ze daar in België gewoon in één dag hè, of in de nacht hebben ze doorgewerkt. Om toch nog een uh, nieuw podium neer te zetten voor de mensen die het niet weten. Onwaarschijnlijk. Een heel groot podium van 150 meter breed. Onwaarschijnlijk. En iets van 40 meter diep, diep even uit ja. mijn hoofd. Dat was volledig afgebrand. Mm -hmm. En uh, ja, toen hebben ze toch besloten dat feest de show must on, op op Tomorrowland. Yeah. 400.000 feestgangers komen daar in twee weekenden op af. En uh, ja, hebben ze in een dag hebben ze een podium uh, nog kunnen neerzetten. en nou, de een prestatie, ja, die, set, die was ook uh, teniet gegaan natuurlijk door ja, uh, de brand. ja. Die hebben ze kunnen, kunnen lenen van uh, Metallica. Oh. Die zeggen van nou, we alleen onze geluidsinstallatie. Oh, geweldig, ja. geweldig. Dat zijn, dat zijn mooie Top. acties. Zeker. Dus, nee, ja, echt. En de Zwarte Cross hebben we natuurlijk ook uh, dit, ja. uh, dit weekend. Ja. En natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse met de Vierdaagse ja, ja, ja. feesten. Ja, ja, ook dat ja, was ja. een heel groot uh, feest. Dus dan merk je, je had net ook heel veel evenementen. Dat het zomer is en dat het uh, ja, feest losbarst. En ook uh, buitenshuis. Dus lekker buiten zijn. De kermis natuurlijk... ook niet te vergeten in Tilburg. De grootste kermis van Nederland... Is, is daar. daar uh, uh, nu ook gaan? Is of? daar gisteren weer uh, pas start gegaan. Oh, je weet niet wat je meemaakt. Ja, dit... ja ik, ik ben er één keer eens naartoe geweest... en ik vind wel, jongens, luister... we gaan naar heel wat verre oorden op vakantie. Maar doe dit... ook eens een keer. Want dit moet je een keer hebben... meegemaakt en met eigen... ogen hebben gezien. Je hoeft er je hoeft helemaal niet ergens in te gaan, maar... Het gewoon, dat het niet uitmaakt welke straat je ook neemt... overal is kermis. Het, het, en of je nou een linkse straatje ingaat of rechts... of een grote straat, een kleine straat... het maakt allemaal niet uit, een pleintje. Overal is die kermis aan de gang. En die attracties zijn zo afgru, afschuwelijk groot. En hoog waarschijnlijk. Hoog oh jee, groot. Je, oh, jee. Nou, je staat daar echt... Nou, ik bedoel, we zijn hier niet een stelletje achterlijke met elkaar hier aan, aan, in Zandvoort. We, we maken heel wat mee. En... Ja, die ruiserat hebben we natuurlijk. Uh... Ja, maar als je daar staat, je staat echt als een boerke van buut. Echt waar? Met je mond open van verbazing. Hoe, hoe, hoe kan het? Hoe kan het? En alleen al die kinderkermis, Rob, het is niet gewoon. Nee. Het is niet gewoon. Absoluut een keertje doen. Zeker weten. En weet je ja. wat het leuke is? Hè? Wij zijn van uh, de radio. Ik uh, doe dit uh, bij uh, ZFM al 35 jaar. En daarvoor uh, met de piraterij en dergelijke. Ja. En dat geldt voor uh, andere mensen ook. En die hebben altijd uh, met de Tilburgse kermis... Hebben ze een radiostation in de lucht. En dat heet uh, Kermis FM. Alleen voor de kermisdagen. Alleen voor de kermisdagen. Je een compleet landelijk radiostation. Dus in heel, ne mogelijk. heel Nederland kan je Kermis FM luisteren op de DAB+. Grappig. En natuurlijk gewoon op internet op kermisfm.nl. Grappig. Grappig. Echt. En dan Leuk. draaien ook de bekende DJ's als Wouter van der Goes. En die Frank, zijn vriend zeg maar. Ja. En die draaien allemaal op Kermis FM. Dus zeker de moeite waard om daar Geweldig. even naar te gaan luisteren. Ja. Zeker, gewoon okay. twee radio's aan. Eentje op ZFM en eentje op KermersFM. Ja, en dan of eentje op Bielren FM. Een, Of op Tomorrowland, uh, FM. Ja, ja die ja, hebben ja, ook nog ja, een radiostation. Ja, ja, dus, ja, ja. Uh, je ja. kan alle kanten op, Dolly. Zo is dat. Ik, ik ga vragen ga je stellen, hoe is het? Telkens loop ik langs. Maar ik zeg niks, ik kijk alleen. Het komt er maar niet van. Maar is dat jou of mijn probleem? Mijn probleem Want er is zo verledelijk Onvermedelijk Wanneer smelt het ijs Oh, er is onbegrijpelijk Waarom twijfelen wij Dit Ik ben nu met me mee naar huis gegaan. En haar jootje aan hem voor me uitgegaan. Oh, wee, wee, wee, wee. Jo, eigen fantasieën zijn niet meer genoeg. Ik denk vast dat het goed is wanneer ik het doe. Is afgelopen vrijdag uitgekomen de nieuwe single van Roxy Dekker... en je hoorde hem hier op de Zandvoorts Radio. Dat was Hoe Het Is, de single samen met uh, onder meer Ronnie Flex. Benieuwd of het uh, weer een hit gaat worden? Waarschijnlijk, het klinkt lekker, dus zal het wel weer een hit worden... voor uh, onze eigen Roxy Dekker. We gaan op naar het nieuws weer voor vier uur... en daarna zijn Dolly en ik er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag... vanuit een hele warme studio aan de Tolweg 10A... En uh, ja, we gaan straks weer contact opnemen met Randall Lawson. De man die alles weet van uh, de autosport. Formule 1 en de endurance kampioenschap op Zandvoort. Dat hoor je allemaal zo rond kwart over vier in de pit Report. Dolly heeft nog een uh, dier van de week uh, voor je uitgekozen uit het Kennen met Dieren Thuis. We hebben Berna Veugel, want volgende week hebben we een speciale Zandvoort op zaterdag. En wat we daarin uh, allemaal gaan doen, dat hoor je straks van uh, Berna Veugel in de tweede helft van de derde uur. En uh, ja, we gaan ook uh, praten, mocht hij aanwezig zijn. Want uh, ik weet niet of hij al uh, op vakantie was. Met uh, onze collega Fred Heij. Met Entertainment View. Wat hij natuurlijk allemaal gaat doen na het nieuws: en weer van 5 uur. Tot zo.